Het is de bedoeling dat volgend jaar iedereen tussen de 55 en 75... elke twee jaar een uitnodiging krijgt voor het onderzoek van de ontlasting. Volgens het RIVM kunnen op die manier zo'n 1400 levens per jaar worden gered. In Bergen-op-Zoom is een joyrider van 17 opgepakt... die veel te hard door een woonwijk reed. De jongen had s'nachts de auto van zijn ouders zonder toestemming meegenomen. Toen de politie de auto wilde controleren, ging de jongen vandoor en reed hij 110 km per uur op een plek waar 30 mag worden gereden. Bij een veilinghuis in Uithoren is vorig weekend... voor ruim een half miljoen euro aan oldtimers gestolen. Volgens De Telegraaf zijn eigenaren van de klassiekers woedend... omdat de veilinghal nauwelijks zou zijn beveiligd. Er zijn onder meer drie Porsches van ongeveer 50 jaar oud gestolen. Het weer vrij zonnig. Het wordt vanmiddag tussen de 17 en 21 graden. Morgen wordt het ook een mooie lentedag. Dit was het NOS-journaal. NWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen de afritten Soest en Bunschoten 5 à 10 minuten vertraging... de linkerrijstrook is dicht. Door een ongeluk meer dan een half uur vertraging... inmiddels voor de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Noordorp staat 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Weer een halve minuut over tien. We zijn in het laatste uur van Nieuwsweekend terechtgekomen. Te over een half uur. U kent het recept. De boekenrubriek Onno Blom is onze boekenvriend van dienst. En gaat Goedemorgen goed Peter aan de slag. Ik hoop het. Ik hoop het. Ja. Ik heb drie boeken meegenomen. Uh, het eerste is... Getiteld het dagelijks werk een schrijversleven. En dat is geschreven door uh, Renate Dorenstein. Oh. Renate Dorenstein is uh, ernstig ziek. Haar laatste boek? Uh, dit is haar laatste boek. Ze wilde eigenlijk uh, een roman schrijven. Maar ze wist dat ze die niet Aha. af zou maken. En heeft toen een keuze gemaakt uit uh, stukken van vroeger. En die van een heel uh, snedig commentaar voorzien. Zodat het ook dat echt niet voor duur is. Dat, is, dat ja. kan ze wel. is aan haar wel overlaten. Ja, zeker. Verder heb ik meegenomen de eerste roman na de toekenning... van de Nobelprijs voor de literatuur van Patrick Modiano. Slapende herinneringen. Eh, een ode aan, aan Parijs. Altijd van die dunnetjes, hè? Ze zijn altijd dun. Ja, ja nee, maar dat is, ja, dat is natuurlijk voor een bespreker heel fijn. Ja, ja. Ja, je, moet ook, uh, je moet ook leven. Nee, maar het is het is, het ik is, is langer in de de zitten. Ja, ja, ja. precies. Um, en het laatste wat ik meegenomen heb, dat is uh, een boek van David Garnett. En David Garnett, uh, die publiceerde dit boek al in 1922. Vrouw of Vos is de vertaalde titel. Uh, Lady into Fox is de oorspronkelijke uh, titel. En dat is een klassieker uit de Britse literatuur. Het zei mij eigenlijk niks, maar er is een fantastische parabel... over een man die met zijn vrouw naar het bos gaat, uh, waar dan ineens die vrouw verandert in één vos. En die verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands? Volgens mij is dit de eerste vertaling. Het is in ieder geval de eerste keer dat ik het uh, heb gemerkt. En het, het, het is een pareltje. Nou, mooi. Oké, okay, drie pareltjes dus om uh, ongeveer half elf. Uh, we besluiten een nieuwsweekend vandaag met Miloen van Rosso En dan hebben we het over het modemerk H&M... dat gebukt gaat onder de wet van de remmende voorsprong. En dan over ruim een kwartier gaan we het hebben... over de helse schoonheid van Kasseijen. En niet alleen die van Paris-Grijs Roubaix. U weet het, morgen wordt de echt mooiste ongeveer... wielerwedstrijd van het seizoen gehouden. Maar ook in Nederland hebben wij heel veel van dat Kasseijen stroken, werk. Maar we beginnen met verlaten. Met Ik nog wel van jou schreef Elke Geurts... een boek over het laatste jaar van haar huwelijk en over haar man die haar verliet, een pijnlijk en eerlijk relaas... van iemand die niets liever wil eigenlijk dan samen blijven met die partner... terwijl die steeds verder de deur achter zich dicht trekt. Even pijnlijk en eerlijk is het nieuwste boek van Henk van Straten. Dat heet Berichten uit het Tussenhuisje... waarin hij beschrijft waar hij doorheen gaat... nadat hij zijn vrouw na vele jaren huwelijk verlaat. Vanaf deze maand zijn de verlater en de verlatenen... samen te boeken voor literaire avonden in boekhandels in het hele land. En uh, daar nemen wij alvast maar een, uh, een voorschot op. Wij hebben jullie ook al geboekt. Ja, <laughs> uh, de ja. eerste. Gefeliciteerd. Ja. Hartelijk welkom, uh, Henk van Straten en Elke Geurts. Ja, het heeft misschien iets dubbel therapeutisch, dus eerst een romans schrijven over dat wat je aanricht of wat je overkomt. En daar dan vervolgens ook nog samen avonden over organiseren met publiek. Zo zien jullie dat ook? Elke? Als therapie? Nou ja. <laughs> Misschien is het wel een goed idee. Het <laughs> is wel goedkoper. Uh, nee, nee, ik zie het ik zie niet als therapie. Maar ja, want Henk is niet mijn ex natuurlijk. Nee, maar je hebt wel geschreven. Ik wou dat hij mijn ex was. Ja, dat, dat, dat wel, ja. Een ideale ex. Ja, hij is wel een ideale ex, vind ik. En waarom vind je dat? <laughs> Omdat hij... Um, omdat hij tracht zichzelf uit te leggen van waarom hij uh, thuis moest vertrekken. Hij probeert zichzelf te begrijpen. Ik zeg niet dat het allemaal lukt, maar hij is uh -huh. uh, eerlijk en oprecht bezig met iets te onderzoeken. En dat vind ik eigenlijk behoorlijk ideaal voor een ex. Want jouw ex die nam niet die moeite om uit te leggen waarom hij wegging? Uh, nee, het toen ik zijn boek las... en dat gebeurt vaker, dat ik het dat, dat, dat, dat niet uitleggen. Misschien is het wel, je bent zo ideaal... er zijn best weinig van die ideale mensen, Henk. <lacht> <lacht> maar, ja, maar is ideaal dan alleen maar gerelateerd aan de afscheidsbrief... bij wijze van spreken? Ja, misschien voor mij. Ik, ik ben dol en, en dan ook nog een mm. boek schrijven... waarin je probeert in, in ieder geval probeert iets open te leggen... of jezelf bloot te stellen... In Ieder geval probeert eerlijk te zijn en een brief van vijf kantjes. Ja, ik hou heel erg van brieven krijgen. En ik dacht, en ik denk, jij dacht, had ik die brief maar? Ja, ik was jaloers toen ik het las. En dacht, ja. Ik, ja, ja, vijf kantjes, joh. En ik heb helemaal geen enkele brief gekregen. Ja, ja. ja. het complimenten, uh, Henk. Dat uh, vind je terecht. Nou, dat vond ik wel lastig, natuurlijk. Ik begreep het wel, omdat ik snap dat stilte. En geen uitleg krijgen natuurlijk veel erger is. Omdat je dan alleen maar aan het malen bent. En, en je voelt je gepasseerd en genegeerd. Aan de andere kant, toen ik die brief schreef... voelde dat ook juist als heel laf. Om het op tafel te leggen natuurlijk. en vervolgens weg te gaan. Ja, natuurlijk. Als je moedig bent, dan spreek je iemand aan. En dan heb je het er samen over. En ik legde die brief neer en ik, en ik uh, liep weg. Ook omdat ik nou helemaal beter schrijf dan, uh, dan ik praat. En en heb ik je had... al gevraagd aan je ex wat ze van het boek vond? En, en uiteraard, ja, ik heb heel goed uh, contact met mijn ex. En ik kan je vertellen dat, dat ik toen ik meteen begon met schrijven ook over die periode, dat dat niet in goede aarde viel. Dus Geek, hè? zij was niet als, als, nou ja, ik bedoel, zij was dus niet als elke van, hé, hey, wat fijn, er uh, nee, wordt over geschreven. Ja, is nee, maar dus het, is, een, het is, een, het is een kwestie van perspectief. En um, Kijk, die situatie is natuurlijk altijd pijnlijk. En je hele leven kantelt. En mijn eerste reactie als, als het überhaupt op, op het leven is is schrijven. En dat deed ik dus ook nu weer. Ja, dat... Nou ja, je bent meteen na die scheiding... toen je in dat tussenhuisje bent getrokken. Hè? Dat is een, een, een klein huisje. Waar ja. je ook je twee zoons regelmatig logeren. Dat beschrijf je allemaal. Regelmatig, ja. ja gewoon de helft van de week. Ja. Nee, ja. Dat, dat is toch regelmatig. Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Ben je dus meteen die stukken gaan schrijven voor... Uh, Linda, hè? was dat? Ja, en in het in boek reflecteer ik daar weer op. Dus ja. het is een vrij een beetje een soort metaperspectief ook. Omdat ik zelf natuurlijk ook verbaasd was daarover. Ik, ik ben soms ook een getuige bij mijn eigen handelingen. En dat geldt misschien voor ons allemaal. Maar ik, ik zie dat dan toch ook als schrijver. Dus ik was zelf ook even verbaasd van hoe, hoe kan het dat ik daar nu al... Over, ja, voor je eigenlijk ook wel een beetje... Aan de ene kant voel je het ook weer walgelijk dat je het deed. Ja, maar ik vind mezelf zo, zo vaak walgelijk. Maar ik ben ook natuurlijk gewoon een opportunist in zekere zin En dat, dat is zo. Zodra ik iets geschreven heb en die behoefte die is inherent, die komt van binnen. Maar als het dan op papier staat, wil ik ook dat het gelezen wordt. Dus dan ga ik er ook de markt mee op. Dat is, ja, dat, ja. het, het zij zo. Elke, nou eventjes, ja? nou moet je even omschakelen. Stel je voor dat ja. jij die extra neem bent. Dat ik die ex van hem ben. En dan gaat hij een beetje in zo'n damesdinges... Linda. Gaat hij een beetje vertellen waarom die allemaal de niks aan vond. En waarom die zichzelf nou, moest ontdekken. Nou, dat heb ik nooit en, geschreven. En waarom mijn... die zichzelf okay. moest ontdekken. En je kan. Nee, nou, nee. Nee, nee, zo deed je, hij dat niet. Maar zou nee, je nee, ik heb niet zitten nee. wachten? Nou, um, dat weet ik niet. Ik zou weten of ik zit te wachten op een schrijver of een ex die schrijver is. Dat is weer een ander ding. Ik weet niet of dat nou per se zo leuk is. Uh, om een schrijver uh, als ex te hebben. Dan kan ik me voorstellen dat dat niet per se zo leuk is. Maar ik zou er wel op zitten wachten dat iemand zich uitlegt. In die, in die Linda, ik heb die stukken toen gelezen. Ik snap best wel dat je daar geen zin in hebt als ex dan op dat moment. Maar hij, heeft, hij ging ook niet proberen zijn ex zwart te Hij ging niet iets na zeggen over die ex. Dus wat dat betreft kan ik, zou ik denk ik, omdat ik ook heel goed begrijp waarom iemand moet schrijven, ik zou dat zelf dus ook doen. Ik bedoel, ik heb dat zelf ook gedaan. Hmm. Dus uh, als ja, misschien ik zou dat dan wel uh, begrijpen. Begon het bij jou ook met kortere stukken? Ja, nou ja, ik, begon, ik hield altijd al een, uh, een weblog bij met uh, kortere uh, stukken, elke dag heet het ook, over mijn uh, leven gewoon. Dus toen dit gebeurde, toen mijn man zei: Ik hou niet meer van je. En uh, ja toen schreef ik door. Het zou gek zijn om dan niet door te schrijven. Of om iets over iets heel anders te schrijven, dat bestond niet. Er was niks anders. Dus je hebt dezelfde intrinsieke behoefte om dat op te schrijven als Henk. Ja, het zo precies mogelijk vorm te geven. Om die emotie er zo strak mogelijk neer ja. te zetten in een klein stukje. Dat het helemaal precies zo overkomt zoals ik dat wil. En er wordt er altijd gezegd, ja. in therapeutische zin, dat dat ook eigenlijk ongeveer de allerbeste methode is voor verwerking. Het zou best kunnen, ja. Het ja. hele leven moeten we dan verwerken. Ja, ja. maar ik vind, ik, ja. Ik, ik vind dat te, te makkelijk. De, dan is In die zin is ook het schrijven van een fictieve roman is dan ook therapeutisch. De, de, de, dezelfde bron ligt aan allebei die genres ten grondslag. Namelijk heel even denken dat je, dat je, dat je het leven weet te vangen in een, in een kunstvorm. En het ambacht is daarbij nog steeds superbelangrijk. Je, je, je wil een zo mooi mogelijk kunstwerk maken. En het materiaal kan fictie zijn en kan je eigen leven zijn. En het doel is nog steeds kunst en literatuur. Mijn doel en ons doel was niet gewoon mensen moeten ons dagboek lezen... of nee, wat wij nu toch hebben meegemaakt, dat moeten de mensen weten. Want nee. een scheiding is heel banaal natuurlijk. Maar elk uh, schrijven is bij, volgens mij therapeutisch. Wat je ook maakt. Ik geloof dat elke kunstenaar wel vrij... Dat is gewoon ook therapeutisch, denk ik. Natuurlijk. En het maakt alleen niet uit. Dat doet er alleen niet toe. Wij, wij moeten de, je moet schrijven om, uh, om te leven. In die zin heb jij dat toch ook geprobeerd, denk ik. Om het voor jezelf behapbaar te krijgen. Ja, ik, als ik dit, niet, dit was vrij noodzakelijk voor mij om te schrijven. Dat merkte ik toen ik het schreef. Um, uh, om te overleven op dat moment. Want ik schreef het in. Terwijl het bezig was, schreef ik die stukjes. En iedere keer als ik een stukje geschreven had, dan uh, kon ik weer verder. Want dan ja. begreep ik het weer een beetje. Ja. Je zegt dat het is een soort blauwdruk Ja, daar ja, kwam ik wel achter. Wat, wat, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Nou, langzamerhand... Je volgt het scenario wat iedereen volgt met een scheiding. Ik kreeg na natuurlijk uh, na die, bij de bd in trouw. Kreeg ik op een gegeven moment ook uh, vrij veel reacties. En mensen wisten al hoe het verhaal ging lopen. Ik zelf had ook al een idee hoe zo'n scheidingsverhaal gaat lopen. Van uh, ja, het gaat in ieder geval steeds verder mis. Ik, ik, ik heb het boek natuurlijk geschreven uit, om. om uh, ik hoopte nog mijn man terug te kunnen schrijven. Dus ik hoopte het verhaal nog dat het een goed einde zou mm. kunnen krijgen. Ik probeerde iets anders. En dus ik probeerde tegen die blauwdruk in te gaan van dat we steeds verder van elkaar verwijderd raken. En. Uh, en dat er geen weg meer terug is. En ook gewoon de fases en de stadia die je doorgaat... Uh, ja, die zijn bij iedereen hetzelfde door alle lagen van de bevolking heen ook. Precies, de, de, de, ja. het fenomeen zich is geen, is geen boek waard natuurlijk. Je... Je, je hebt nog steeds het idee, dit is er aan de hand, dit is het materiaal. En, en daar kan ik een mooi verhaal mee schrijven. Dat ja, maar zijn twee parallels voor. Het gaat het niet om, om het scheppen, dat is wat ze daar zegt. Ook, ik denk ook. Bij ik jou wel. Nou, ik denk dat jij ook gewoon bezig was met, met die stukjes zo goed en mooi mogelijk te maken. En ja, boven het particuliere tuurlijk. uit te tillen. Dat ja, die lijkt me wel. Ja, absoluut. Ze moeten absoluut niet, het, het gaat erom dat het helemaal niet particulier moet blijven. Maar het gaat helemaal niet om mij. Het lijkt er wel op dat het om Het mm -hmm. is absoluut niet interessant. Maar, um, um, het, het, ik, ik probeerde natuurlijk er een roman van te maken. Ik heb de romanstructuur gebruikt om, met heel autobiografisch materiaal. Omdat er geen ander materiaal was. Uh, en, um, uh, maar ik probeerde wel, dat probeerde ik. Um, wat wou ik nu zeggen? Iets heel belangrijks. Nu ben ik het vergeten. Zou ik ondertussen even een stukje voorlezen... dat je het even over nadenkt? Ja. Want jij, jouw boek is wel een heel ander soort boek... dan dat van Henk, hè? Oh ja, ik probeerde natuurlijk ah, die man terug te schrijven. Ja. Ik bedoel, ik dacht... Als, als ik dat schrijf, moet ik ergens nut voor hebben. Nu kan ik uh, bewijzen, proberen... kijken dat ik die werkelijkheid kan beïnvloeden. kwam er ooit een reactie? Van die man? Ja. Die heeft het niet, nog niet gelezen. Ik heb wel gevraagd of hij het van tevoren wou lezen... of dat hij iets wou maar hij heeft het nog niet gelezen. Um, de boeken zijn allebei heel, heel eerlijk. Uh, ik heb ook vaak heel erg gelachen, Henk, om je stukken. Dan zei je bijvoorbeeld... Er staat een stuk in over dat je steeds duveltjes drinkt. Mm -hmm. En dat je dan uh, een duveltje... Maar als er ene duveltje op was... Dan had ik zin in een tweede. Ik zat dan vaak al in mijn onderbroek op mijn bevlekte 5 euro bankje. Snel trok ik mijn broek aan om naar de avondwinkel te fietsen. Twee minuten verderop. Waar ik nog één duveltje kocht bij de Turkse jongen. Die me herkende, maar er een sport van maakte dat niet te laten blijken. Thuis trok ik mijn broek weer uit. Want bij die tweede zou ik het laten. Na de tweede duvel wilde ik een derde. Dus hop, broek aan en op de fiets. Zou ik nog even verder lezen? <laughs> Natuurlijk geneerde ik, maar als ik voor de vijfde keer de avondwinkel binnenliep, soms mompelde ik een excuus, iets als: "Jezus, dat fucking bezoek altijd. Dat die jongen Turks was <laughs> maakte was het extra goed. erg. Ik beelde me in dat hij een vrome moslim was en geheel onthouder, en dat hij mij zag als de belichaming van alles wat verdorven was aan de Westerse moraal, met mijn tatoeages ook nog eens." Zo gaat dat met de Duvels. De eerste long naar de tweede en de tweede naar de derde. Ik zette muziek aan. Ik pakte mijn telefoon erbij bij. Ik swipte langs de vrouwen op Tinder. Ik zette lijntjes uit op social media. Ik verstuurde en ontving kinky foto's in mijn onderbroek. Met duveltjes. Ja, daar ja, zit ook wel heel mooi in, hè, gelukkig. Ja, zeker. Maar ja. het is ook wel heel... Tragisch. Ja, ik zie je zitten maar ja, het, is, het, is, het is hoe het is, ja. En, en dat, dat laat ook zien dat je aan de ene kant bezig bent... met een soort controle houden en je leven structuur te geven. Dus weet je, ik, ik koop één duveltje vanavond en dat mag. Ik mag me nu ontspannen en... en uh, en daar laat ik het dan bij. En dan, uh, en dan trok ik ook expres bijvoorbeeld mijn broek uit. Om, om aan mezelf ja, duidelijk te maken. Dit is wat het is voor vanavond. Ja. Ik ga nu ontspannen met ja. dat ene duveltje. Nee, en dit, dit is, is prima. ja Maar dat is ook omdat je alleen bent. Je dus, er zijn geen grenzen meer en geen structuur. Dus die moet je zelf aanbrengen. Maar alles kan steeds. Je kunt inderdaad nog een duveltje halen of niet. Of je, en ik, ik had soms momenten dat ik letterlijk verlamd op de drempel tussen twee kamers stond. Omdat ik niet wist ga ik nou in bad of een film kijken. En dat zijn hele triviale uh, wegen die je, uh, die, die je kunt nemen. Maar omdat dat ik het gewoon niet kon beslissen... stond ik letterlijk stil op, op, op de drempel. Yeah. Yeah. Elke hoe probeerde jij weer structuur in je leven te krijgen? Hoe ik dat probeerde. Ja. Ja, maar zij zat uh, in een andere situatie. Ja, de, daar gaat het om. Ja, nou ja, ik herken nu wat Henk zegt. Heb ik nou ook wel eens ga ik een bad? Of ga, wat zal ik eens doen? <laughs> als niemand er is die. Maar, uh, hoe, ik probeer de structuur in het leven te krijgen. Door, ja, dat is, uh, ik dacht, ik ben klaar. Ik heb, ik heb dit boek uh, Als ik het boek heb, af heb en uh, als het even wel is, dan, uh, dan kan ik een volgende fase in. En zo werkt het ook wel, maar ook weer niet. Want uh, de dingen gaan allemaal door. Ik heb nog geen structuur in mijn leven, dat is eigenlijk het antwoord. Maar je moet, je moet uiteindelijk, op het moment dat dit gebeurt... Ja. moet je naar een nieuw soort evenwicht zoeken, Ja, Toch? ja daar zit ik nog steeds in. Eigenlijk zoeken naar een nieuw evenwicht. Ik ben op zoek naar een nieuw huis nog. Dus ik denk, als ik dat heb, dat dan het nieuwe evenwicht er komt. Maar ja, ja, je hebt ook allebei kinderen, hè? dat is natuurlijk ja. ook een factor. Ja, die zijn gewoon, die blijven gewoon. Gaat het over het nieuwe huis of gaat het over hoe je het in de bovenkamer uh, hebt? Moet ik het in de bovenkamer heb? Of je het kan handelen. Oh ja, ik kan het wel handelen. maar dat, dat ik kan het zeker handelen. En daarbij hebben we het schrijven toch ook uh, als uh, hulpmiddel. Ik kan dat, ja, nee, het is dat, natuurlijk. Iedereen kan dat handelen. Er gaan zoveel mensen scheiden en uiteindelijk komen ze er allemaal weer uit. Maar je zit soms in zo'n fase, zo'n uh, woelige fase. En dan moet je even doorheen. Vervelend is dat, want je weet dat die fase er is. En je weet dat er al die stadia er zijn. En je, moet, je kunt ze niet overslaan. Ja, je weet het wel, zeg maar intellectueel gezien kan je dat wel behappen, mm -hmm. maar uiteindelijk heb je toch het gevoel dat het alleen jou betreft op dat moment. Ja, ja. Nou, en ik kan er ook ja. over schrijven en ik kan het zien. Je kan van bovenaf bekijken, of je kan bekijken van oh, dan zit ze in die fase, la, ze en zo. En ondertussen zit je wel echt ook in die fase. Dat ja, is jouw. Dat kan je als schrijver wel zo bekijken, maar als individu niet. Nee, maar dus als individu moet je daar dan uitzien te komen. En als schrijver kan je het mooi opschrijven. En een beetje bijhouden, een beetje vormgeven. Ja, en dat is vaak ook het enige waar je het gevoel hebt dat je echt de controle hebt. Natuurlijk. Ja. Dat je. Dat je er iets van kunt maken. En dat je denkt, hé, hey, dit klopt, dit is mooi, dit is precies hoe het is. Dat voelt goed, dan ben je even trots en vind je fijn... en heb je iets moois gemaakt. En dan komt en je jezelf dan niet af en toe? Iedereen besodemietert zichzelf de hele, de hele tijd. We zijn allemaal besodemieteraars van onszelf. Dus ik vind dat niet zo'n uh, probleem wat, eigenlijk. Wat bedoel je met besodemieteren dan eigenlijk? Nou ja, dat je natuurlijk een eigen werkelijkheid creëert... die niet de werkelijkheid is. Die... Ja, maar dat doe jij ook. dat ja, doen we ook. Ja. Dat is ook dat, zo, dat... daarom weet ik het ook te vragen. Ja. Ja. ja, nee, maar, maar dat, dat probeer je juist niet te doen door dat te schrijven, toch? Dat besodemiet probeer ik zoveel nee, mogelijk je, je, niet te doen. Precies, je denkt dan heel even de essentie van iets gevangen te hebben... maar die is natuurlijk ook nog steeds subjectief. Nee, dat, die blijft altijd weer anders te zijn achteraf. Ja, ja. Maar, het is, maar je probeert juist niet te besodemieteren... Nee, je Want probeert het uh, ja, zo eerlijk, waarheidsgetrouw recht. aan de waarheid die jij denkt ja. dat op dat moment. En dan, dan blijft dat altijd weer een andere waarheid te zijn. Precies, over een halve dag is er een andere waarheid. Ja, voor mij. Juist, het blijft kantelen en daarom blijf je schrijven ook. En daarom houdt het, het ook nooit op. Wat heerlijk eigenlijk. Ja, ja. Nou, jullie nooit gaan op. nog langs, langs boekhandels. Ja. Ik, zou, ik, ik zou de theaters boeken. Wat, waar, hoezo ja. boekhandels? Ja, dat inderdaad. Een theatershow met z'n tweeën. Ja, ja. En dan, dan, misschien kunnen we dat bij dansen, choreografie. Dat, um, nou, dans vind ik lastig, maar. Hoezo? Oh. Wil jij een in een tutu over een uh, misschien uh, nou je misschien je je hebt je geschre ja. geschreven dat het eigenlijk begon met je je, je drang op, op volwassen leeftijd nogmaals aan skateboarden te beginnen. Ja. Dat wat, wat vond ik heel mooi dat dat op die manier naar buiten kwam dat je dacht ik ik, ik ik wil nog niet dit ja, leven. Een soort drang naar na, na ja. vrijheid bleek ja. zich daar te manifesteren. Dus dat ja. dansen dat kan dan ook. als je Alles kan worden. Ja. Hey, dank jullie wel. Het boek van Elke Geurts heet Ik nog wel van jou. En van Henk van Straten. Berichten uit het Tussenhuisje. Hou uw boekhandel in de buurt uh, in de gaten. Wie weet. Dan kunt u ze in levende Lijven zien. Dank jullie wel voor je komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Morgen dus de legendarische wielerkoers. Parijs-Roubaix. In de week het wielerpeloton over de kasseien van Vlaanderen en Noord-Frankrijk-Denden besteden wij aandacht aan de kasseien... die ons eigen landrijk land is. Wielerschrijver en liefhebber Martijn Sergentini... ontrukt in zijn boek koersen over kasseien en kiezelstenen in Nederland... vaak bijna verloren kasseien stroken aan de vergetelheid. Want er valt ook bij ons best nog wat te genieten... van schot en schreef neergegooide stenen. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. Sergentini. Ja, dat mag je wel zeggen uh, als... Uh, Bent u zelf een wielerliefhebber ook op Twitter? Ja, trietje? zeker. Daar is het hele boek ook mee begonnen. Precies. Ja. En daar gaat u dan, inderdaad, komt u af en toe eens een keer zo'n kasseienstrook strook tegen? Nou, eigenlijk niet. Nee, daar moet je echt naar op zoek gaan. Ja. In, in Nederland dan althans. Ja, ja. Liggen meestal in het zuiden, denk ik. Hè? Meestal in het zuiden, ja, klopt. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Een gruwel om als uh, een gewone fietser eigenlijk overheen te gaan, Ja, het is, het is een gruwel, maar wel een, een, een fijne gruwel. Net zoals dat hele steilingen, hellingen zijn eigenlijk ook niet heel leuk om op te fietsen. Maar het geeft wel een soort beproeving. Die, uh, ja, je, je wil dat wel kunnen. En het komt wat techniek bij kijken bij kasseistroken. En zo'n zo saai rondje door de polder of alleen maar vlakke asfaltwegen. Ja, daar ben je op een gegeven moment als sportieve fietser ook wel een beetje op ja, uitgekeken. Ja, maar dat geschut, dat getril. Dat voelen, bij wijze van spreken dat de vullingen uit je tanden trillen. Ja. Ja. Is dat zo prettig? Nee, dat is niet prettig. Uh, het gevoel daarna, en ook ervoor... Dat is prettig. Maar tijdens, ja, dat is niet echt heel fijn. Maar de kunst is natuurlijk om dat juist zo hard mogelijk te doen... zodat je er ook zo min mogelijk van voelt. En dan kan je het gevoel opwekken van... ik zweef er bijna overheen. overheen. Ja. Uh, u zegt net, ze zijn moeilijk te, te vinden. Ja. U bent er echt naar nou op zoek gegaan. Ja, ik, uh, ja dat klopt. Ik uh, heb uh, uh, een paar jaar dat? geleden een, uh, een oproep geplaatst... op oh, een, een website waar ik voor schrijf, het is koers.nl. Um, omdat ik had er wel een paar uh, op het oog. En ik wilde eigenlijk weten, zijn er nou meer van in Nederland... Nou, toen stroomden er allerlei reacties binnen uit het hele land. Uh, en wat heel leuk was, het, heel vaak gaat het om, om, om weggetjes die wel plaatselijk bekend zijn. Uh, maar die hebben dan vaak geen naam. Bijvoorbeeld in de, Dremt, uh, in de Drentse bossen liggen echte paden van zwerfkeien. Zelfs Vlaanderen bleek er nog gelukkig een heleboel mooie te hebben. Maar ja, dat zijn echt uh, weggetjes die beginnen achter een boerenerf. Die eindigen bij het volgende boerenerf. En daartussen is gewoon geen bestemming. Uh, dus dat, dat zijn wel hele bijzondere wegen. En dat, oh. Maar die zijn er vaak niet zo lang, hè? Zijn korte ze, zijn, ze zijn korter dan bijvoorbeeld in, in Parijs-Roubaix... Uh, vaak een kilometer, iets korter zelfs. Maar in Drenthe, in, in de, he, de staatsbossen, daar zijn wel paden van vier kilometer. Wanneer zijn die daar neergelegd? Nou, zo ongeveer zo'n honderd jaar geleden begon men daar uh, uh, uh, met de ontginning uh, en werden die, die staatsbossen aangeplant. Dat was natuurlijk hele uh, ja, arme grond. En uh, de keien in Drenthe die komen ook uit de eigen bodem. Dat zijn dus zwerfkeien. Maar de grote uh, keien die werden uit de bodem getild? Ja, kleintjes. Uh, veldkeien oh, Ze zijn kl eigenlijk oké. kleiner ook dan ja. die, die keien in Roubaix. Dat zijn echt bewerkte keien. Uh, maar in, uh, in Dresden... die zijn nog wel een soort van vierkant. He? Klopt, ja. Ja. ja. Maar ik ja. krijg een prachtige foto in uw boek. Uh, de keienkloppers... Ja, die dat, kwam, dat was volgens mij ook een foto uit Drenthe. Klopt. Ja, ja dus waar, daar werden die keien dus wel degelijk. in, in het kloppen, dat is dat je ze dus in een bepaalde vorm. Ja, nou, klopt. De, de, klopt. De keienkloppers, van, dat was eigenlijk een, een heel zwaar beroep uh, uit de armenzorg. Dat was gewoon werkverschaffing. Maar de, de bedoeling daarvan was echt om ze tot gruis te, te slaan. En daar werden ook uh, wegen mee geasfalt, uh, verhard. Ja. Maar dat was dan echt, ja, uh, grind, hè? Uh, uh, gravel eigenlijk. Ja, ja, dat, ja. Maar, maar, maar die, die, die, die, die keien. Waar wij het hier over hebben, hoe komen die dan aan die, die vorm? Nou ja, die zijn eigenlijk gewoon met het landijs uit Scandinavië uh, uh, uh, honderdduizenden jaar geleden meegerold uh, en gehobbeld, tot ze uiteindelijk stil kwamen te liggen in, in de hondsrug. Uh, dus dat is echt een heel ander type, dat ligt ook alleen maar daar. Dat is uh, echt natuur, natuurlijk een uh, vo, natuurlijke vorm. Klopt, ja. Maar soms zie je toch wel eens van wegen dat je denkt, nou hier is wel iets aan gedaan. Die zijn toch wel allemaal een beetje gelijkvormig gemaakt? Nou, ze zijn. Ze zijn uh, in, in Drenthe dan zijn ze natuurlijk wel gesorteerd op de juiste grootte. Ja. En dat, dat is echt allemaal heel netjes neergelegd. Uh, die andere, in, in uh, zelfs Vlaanderen bijvoorbeeld, de echte kassei. Dat is gewoon een bewerkt stuk natuursteen. Dat is met de hand gedaan. Ja. Ja. Waar moeten we als we uh, morgen televisie kijken? Dan is zeker het eind van die koers richting Roubaix... dat laatste stuk, dat is een gruwel. Iedere wielrenner, iedere wielrenner, liefhebber, die kent dat. Het is iets, uh, nou ja, een, een keihard stuk koers. Wat maakt het mogelijk om daar op zo snel mogelijk overheen te gaan? eigenlijk? Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat je weten wil. Ja, klopt. Dat heb ik ook gevraagd voor mijn boek. Ik ben, ik ben gewoon eens langs al die bekende renners, rensters en oudrenners renners gegaan... Met precies die vraag. En dan, dan, dan zeggen ze eigenlijk heel simpel gezegd... Zeggen zo, je moet er zo hard mogelijk overheen. Nou, dat is een beetje nee, makkelijker gezegd. Dat gedaan. Er komt wel techniek bij kijken. Er komt ook veel uh, materiaalkeuzes bij kijken. Daar doen ze soms ook wat geheimzinnig over. Een beetje meer lucht, een beetje minder lucht. Oh ja, zo het is. wordt eigenlijk pas interessant als die keien nat liggen. En als het dus... Uh, Glad wordt. ja. En Dan, komt dan de wordt techniek. het heel eng, hè? Dan wordt het eng, ja. Ik heb er zelf ook een keer gereden in dat bos van Valera... toen dat wat natter was. En dan merk je eigenlijk pas echt dat dat geen pretje is. Maar dan komt wel bijvoorbeeld veldrijders zoals Lars Boom. He, die heeft ooit een fantastische tourrit gewonnen. Over de kasseien van Aremberg. En dan zie je gewoon hoe soeverein hij over die uh, kasseien rijdt. En wat als kan hij dan dat anderen niet kunnen? Hij heeft denk ik heel veel zelfvertrouwen en heel veel durf. Um, en die heeft hij ook denk ik gekweekt met ervaring in het veld rijden. Hij weet gewoon als ik mijn, mijn, mijn fiets zo, als ik dat kantje afga en ik ga erop in de raf, dan, dan houdt die fiets dat. En renners die dat niet gewend zijn... die hebben toch minder zelfvertrouwen, minder durf. Want het is ook uh, de test van het materiaal natuurlijk. Klopt. Doet ja. het beroemde verhaal van Henny Kuiper ongeveer... dat, dat de spaken vloog uit zijn wiel. Ja, dat klopt. Uh, Henny Kuiper zegt ook in mijn boek... Van, ja, ik zag Joop Zoetermelk ja. staan. Uh, die had een wiel in vijf stukken. Uh, pech speelt gewoon een hele belangrijke rol in Roubaix. Uh, en die gaat alleen maar een belangrijkere rol spelen... Als het, uh, als het nat is. Want meer valpartijen, meer lekke banden... Um, dus ja, de beste renner wint. Zolang die de pech verslaat. Zouden er nog een hele hoop prachtige kasijestroken wel zijn. Maar die zijn bedekt met uh, iets anders. Ja, en ik denk in Nederland ook nog steeds. Het dus ja, was natuurlijk een fantastische ondergrond voor andere wegen. Ja, um, als je bijvoorbeeld nu uh, in België kijkt. In, ja. in Gent of in, in Antwerpen. Je hebt daar uh, heel veel van die asfaltwegen die niet helemaal in, in top staat, uh, zijn, Dan zie je ze ah. er onderuit piepen. Ja. En, en daar is het asfalt gewoon overheen gesmeerd. Maar Jammer. dat is in Brabant bijvoorbeeld of in Zeeland ook okay. gebeurd. En ja. daar liggen ze ook nog altijd. U heeft het in dit boek over de paradox van de slechte strook. Ja. Nou, dat was toch wel heel erg mooi. Ja. Poëtisch. Waar staat het voor? Nou, de paradox van de slechte strook betekent eigenlijk. Heel veel wielerliefhebbers die vinden het mooi, bijvoorbeeld morgen in Roubaix, dat zo'n bos van Valère echt heel slecht bij is. Er wordt er bijna een beetje masochistisch over gepraat. Van, dat ligt lekker slecht. Maar als je dat te ver laat wegzakken. Dan ben je zo'n strook eigenlijk kwijt. Dus je moet hem af en toe wel weer herleggen. Je moet die stenen weer even netjes plaatsen. En dan, dan wordt eigenlijk gezegd, nou, die hebben ze herlegd. Dat is eigenlijk niet meer zoveel aan. Maar dat moet je doen. Want als je dat niet doet, dan zakt die strook voor de eeuwigheid weg. En dan, ben je Kom, dan een, Komt er gewoon een modderbad of wat ja, komt er dan? Ja, ik, ik heb ook in Nederland stukken gezien. Die staan ook in mijn boek met een foto. Die zijn gewoon verdwenen. Dus die dingen worden echt onderhouden. Je denkt als buitenstaander, daar zit nooit meer iemand aan. Maar dat is helemaal niet zo. Als je ze niet onderhoudt, dan, dan verdwijnen ze. Ja. En, ah, da, en dat is, ook dat wel een, is gevaar. een dure hobby om dat te onderhouden. Ja, klopt. klopt ja. Het is duur. Uh, het is ook niet werk wat iedereen kan... Uh, er zijn in Nederland uh, nou ja, vooral wat gepensioneerde stratenmakers... die het nog goed kunnen, maar er zijn ook wegen... Die, die zijn echt door een groepje Portugezen herlegd. Terwijl het natuurlijk een teken van de vooruitgang was juist... om die uh, uh, op kaseiën, ja precies weg te halen ja. en, en asfalt te leggen. dat ja, gebeurt nog steeds. Ja. ja, ik wou zeggen, worden ze nu gekoesterd? Staan ze op de wereldelfgoedlijst? In Nederland niet. Maar in België wel? Ja, nou ja, ik weet niet of, ze over, of dat echt UNESCO is. Maar ze ja. zijn uh, wettelijk wel beschermd. En in uh, Noord-Frankrijk ook. Ja? Maar, ja, als ze, niet alleen voor de wielrenners of door de wielrenners. Daar heeft het wel mee te maken. En dat is ook mijn oproep een beetje met dat boek. Hè. Bouw nou zo'n verdedigingswal van goede verhalen. Uh, want anders redden die strook het niet. En daarom hebben ze ook een soort van innige omhelzing met wielerwedstrijd. Er is vandaag een hele mooie wedstrijd in zelfs vlaanderen Dat is de omloop van de Braakman. Onze eigen Nederlandse hm. uh, Parijs-Roubaix. Um, daar zie je gewoon dat het wedstrijdcomité plaatselijk goed verankerd is. En dat die um, gemeenteambtenaren en die waterschapsambtenaren die erover gaan... ook precies weten van ja, die moeten we wel goed houden. Want anders verliezen we ook die wedstrijd hier. Dus die houden elkaar een beetje in een soort omhelzing Nou, en nu zal het niet liggen. He? U hebt echt een monument opgericht voor die kasseien in de vorm van dat boek. Het ziet er prachtig uit, mooie foto's, leuke verhalen. Het heet koersen over kasseien en kiezelstenen in Nederland. Het is een uitgave van Unibook Spectrum. Als u meer wil weten, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl-nieuwsweekend. En u mag ook uh, twitteren als u dat uh, leuk vindt met de hashtag nieuwsweekend. Hij is er weer, u hoort hem er net al aan het begin. Onze held Onnoblom steek van wal. Dankjewel, Peter. Wat een intro. Hè. Dan kan het toch de rest ja, kan het, alleen nog maar Je weet het toch al nou. Kom. Het eerste boek waar ik iets over wil vertellen... is geschreven door Renate Dorrestein. En uh, Renate Dorrestein uh, liet in een interview met Wilma de Rek... mijn geliefde collega bij de Volkskrant... in september vorig jaar weten dat ze ongeneeslijk uh, ziek is. Ze heeft uh, slokdarmkanker. En ze vertelde daar in dat interview al ja, opmerkelijk nuchter over het is wat het is. Ze toonde zich eigenlijk nauwelijks boos of, of teleurgesteld en ze, ze weigerde ook om van het einde van haar leven een chroniek van een aangekondigde dood te maken. Dus ze wilde absoluut niet, wat natuurlijk uh, uh, vaak is gebeurd en overigens ook met heel goed resultaat, een autobiografisch boek gaan schrijven over haar leidensweg. Sterker nog, ze vertelde toen al dat, dat ze haar man had opgedragen om haar neer te slaan als ze daar toch zou gaan proberen. Dat is wel verfrissend. Nou, dat heeft ze dus ook niet gedaan. Dus na haar vorige Roman met de omineuze titel 'Reddende Engel' wilde ze eigenlijk aan een nieuwe roman beginnen. Ze had zelfs al een begin en bij Doris zijn beschrijft ze in het boek wat hier voor mij ligt dagelijks werk en schrijversleven um, vertelt ze dat het begin van een roman eigenlijk altijd het, het, het treffen van een, een plek is. In in Haarlem Noord uh, uh, was haar oog gevallen op een gebouw met het opschrift Noorder Kinderhuis en zij stelt het daarmee uh, meteen iets vreselijks bij voor, waar allerlei vreselijke tafereelen zich zouden afspelen. Uh, Dorastijn is wat dat betreft natuurlijk staat bekend om het feit dat ze, uh, dat ze in haar romans uh, uh, echt het hele erge de mensen onder ogen weet te brengen. En tegelijkertijd daar met grote humor over uh, uh, kan, kan uh, schrijven. Nou, wat heeft ze... Uh, nu wel gedaan. Ze heeft dus geen autobiografische roman geschreven... over haar naderende dood. En ze wist zeker dat een nieuwe roman... dat ze dat niet zou halen. Dat dat een onvolendete zou blijven. En ze is toen... Um, uh, haar archief gaan opruimen. Uh, gaan, gaan opschonen. En daar kwam ze allerlei stukken tegen... uit haar eigen... Uh, schrijversbestaan. Uh, gelegenheidsstukken. Introducties. Uh, stukken op aanvraag. En door die... Stukken bij elkaar te leggen, had ze eigenlijk een, een mozaïek... van haar eigen uh, voorbije geschiedenis. En dat, uh, dat heeft een, een heel aardig goed boek opgeleverd. Vooral ook omdat Dorrestijn. Uh, omdat ze ook niet wilde uh, dat, uh, met dat opruimen van het archief... heeft ze eigenlijk een biograaf onmogelijk gemaakt. Ik kan dat heel goed begrijpen, dat je, dat je ervoor wil zorgen... dat niet zo'n prikneus uh, in al je paparazzen gaat zitten. Nee, dat moet je toch zelf een beetje in de hand houden. Ze heeft die stukken ook allemaal van een heel snedig uh, commentaar voorzien. Dus wat tref je dan bijvoorbeeld aan in dat boek? Uh, een stuk over haar grote literaire hart, uh, Kurt goed, Maar ze schrijft ook over uh, het feit dat ze eigenlijk een bof komt: is dat ze van haar uh, schrijverschap, na een carrière als journaliste, dus bij OpZij, het feministische uh, weekblad, uh, in dienst geweest uh, halve tijd, dat ze daarna van haar boeken uh, kon leven. Ze schrijft ook over. Uh, het einde van haar overeenkomst met haar vorige uitgever... buiten gewoon uh, pijnlijke stukken overlegt ze... over de manier waarop ze allerlei geld van vertalingen eigenlijk niet kreeg... en nu dus uh, bij een andere uitgever zit. Uh, het is dus uh, niet alleen maar, alleen maar lol wat we onder ogen krijgen... maar wel uh, het gevoel wat het betekent... om je hele leven in dienst van een schrijverschap uh, te stellen. Uh, het aardige is dus, vond ik met name uh, van die stukken... Hoe uh, uh, ja, snedig en, en vrolijk ze, kon, uh, ze commentaar geven op wat ze zelf allemaal. Maar ze is natuurlijk altijd heel erg geestig. Ook. Ze is ongelooflijk ja. geestig. Er staat bijvoorbeeld eh, er staan over allerlei literaire, hoogwaardige onderwerpen: bibliothecarische boeken, handels. Al die, het, het hele boekenvak komt terug. Maar ze beschrijft, ze citeert hier. Of, of ze, ze, ze heeft een stuk opgenomen uit 1988. Uh, wat zij de ontdekking van de clitoris noemde. Ze is toen uitgenodigd uh, door. Uh, de Rutgers stichting om voor een verzameling van seksuologen te spreken over een onderwerp. En dan zegt ze dus al, ze verschrijft de zaal al, de seksuologen, He, op, op de afgesproken dag betrading een zaal die tot de nok toe was gevuld met mannen met een klein baardje, een bril en een trui. Aan die accessoires kon je toen de tijd een seksuoloog herkennen. Uiteraard waren er in dit vakgebied ook vrouwen werkzaam, ik ken er zelfs eentje persoonlijk, zoals je toevallig ook de enige vrouwelijke atoomgeleerde van een hele generatie kunt kennen. Waarschijnlijk. Eigenlijk had ik zelf trouwens ook een trui aan. En daarna zegt ze dat is het allerleukste. Is. Zij, zij neemt het dus op voor het vrouwenlichaam, hè? ook voor de seksualiteit. Voor die tijd uh, was, er, had, was er alleen maar sprake van vaginale orgasmes. De clitoris was nog niet ontdekt. Zij breekt een lans voor de clitoris. In een uur lang spreekt zij die seksuologe toe. En dan de laatste Alinea van haar introductie luidt. Na afloop van mijn verhaal, dat niet minder dan een uitputtend heel uur had geduurd... Het voltallige bestuur van de Rutgers stichting op mij af. Stamp, stamp, stamp. Ik zie het nog voor me. Allemaal mannen. De voorzitter bracht zijn gezicht vlak bij het mijne en blafte me toe. Jij bent zeker nog nooit behoorlijk geneukt. Het <lacht> is, is toch fantastisch? Ja, nee, dus dat is. Het is ja, op een bepaalde manier is het heel treurig... als je als je, je voorstelt dat haar leven voorbij ja, is en ja, dat ze geen boek zoals maar zij het vertelt. Maar ze heeft wel op deze manier een ongelooflijk krachtig saluut... aan haar lezers uh, uh, gegeven. Dagelijks werk en schrijversleven van Renate Dorrestein. Het tweede boek wat ik bij me had, daarover merkte Mico op dat het een, een dunnertje is. Nou, uh, en dat is een Ja, precies, dat is, dat is typisch Modiano. Patrick Modiano heb ik het over. Slapende herinneringen heet zijn uh, nieuwe kleine roman uh, en dat is in alle opzichten zo'n typisch Modiano boek. Hè? Uh, in uh, 2014 kreeg Modiano uh, de Nobelprijs voor een oeuvre van min of meer kleine boekjes met weemoedige herinneringen. Hè? Het is, een best, uh, het is een de meester uh, van het geheugen, de meester van de weemoed en de melancholie ook. En uh, dit boek beschrijft de herinneringen van een schrijver uh, uit de tijd dat hij een jaar of zestien, zeventien is. Nog op kostschool zit uh, en probeert die situatie te ontvluchten. Eigenlijk niet zo uh, um, uh, ja, door zijn ouders uh, vrij wordt gelaten dan wel ze ontvlucht. En hij probeert grip op het leven te krijgen door, door Parijs te wandelen. De stad zelf is eigenlijk het onderwerp van Modiano. Je ziet ook dat zijn um, uh, zoektocht naar de verloren tijd, heel Proustiaans ook, uh, naar grip krijgen op het geheugen gaat langs. Ja, langs de boulevards en de pleinen en de arrondissementen uh, van, van Parijs. Het boek opent met een scène waarin die jongen staat te wachten... en kijkt naar de overkant van een deur waar een meisje uit zou kunnen komen... wat hij nog nooit heeft ontmoet. En die deur blijft dicht. Het blijft allemaal heel mysterieus. En het heeft wel uh, de sfeer uh, van een droom. En daarom heet het ook uh, slapende herinneringen. Er blijft ontzettend veel... Vaag. Het is heel vaak speelt het zich af in nachtcafés. Het is niet helemaal duidelijk wat voor een verhouding die jongen nou heeft... tot de dames met wie hij verkeert als hij wandelt of naar wie hij op weg is. Op een gegeven moment uh, lijkt het erop dat er zelfs een moord is gepleegd... door een van zijn vriendinnen en hij helpt om een revolver te, uh, te verstoppen. En daarna gaan ze op de vlucht. Maar hoe dat afloopt is ook niet duidelijk en toch is... Is, is dat boek van Die Modiano, net als veel van zijn vorige boeken, ongelooflijk sfeerrijk en raak? Het is impressionistisch, maar het, het dompelt je onder in een, in een sfeer die geweldig is. En wat mij ook eh, wat mij daaraan opvalt, is dus je probeert dan als je zo'n boek leest, tenminste, dat doe ik om ook na te gaan, waarin dat waarin dat geheim nou eigenlijk zit van die schrijver. Want hij is helemaal niet van het spierballenproza. Ook de manier waarop hij het schrijft... lijkt er wel eigenlijk overheen te scheren. Hij heeft niet hele krachtige metaforen of wat dan ook. Um, maar het is juist in, in zachte tinten. Uh, ik zal een heel klein stukje voorlezen... om aan te geven waar dat over gaat zijn altijd de anderen die je laten kennismaken met het geheimste en met de meest afgelegen zones van de stad, doordat ze met je afspreken op bepaalde adressen. En wanneer ze zijn verdwenen voert hun spoor je naar net zulke plekken. Aan het einde van de middag, onderaan de helling van de boulevard Serurier, had ik de indruk dat de tijd stil was blijven staan. De zon en de stilte, het blauw van de hemel, de okere kleur van het gebouw, het groen van de bomen in het park. Het alles vormt een contrast in mijn herinnering met het bassin de La Villette en het kanaal de Lourcq iets verderop in hetzelfde ar arrondissement... die ik in een de decembernacht dankzij mevrouw Hubertsen had ontdekt. In mijn ogen was er niets veranderd. Die zomer wacht ik voor de deur van een gebouw... zoals ik 25 jaar eerder... swinters op de stoep had staan wachten op de dochter van Stioppa. Als iemand me had gevraagd... en waartoe dit alles? Dan zou ik waarschijnlijk simpelweg hebben geantwoord om te proberen de mysteries van Parijs op te lossen. Dat mysterie dat raakt Modiano aan in zijn nieuwste boek. Tot slot. De laatste een boek meegenomen dat ook al niet heel dik is, Mieke. Um, 1922 zei je daar met? Precies. Het is echt een, een vondst. Uh, ik dacht dat ik zelf uh, die, die vondst had gedaan. was iemand die mij tipte, daar zou je dus naar uh, moeten kijken. Maar inmiddels geloof ik dat er meer lezers uh, uh, op het spoor zijn gekomen van dit boek. Het is een geweldig boek. Het is geschreven door David Garnett. Het is iemand die als de outsider van de Bloomsbury Group kan worden gezien. Hè? Dus in de, de, de kring rond Virginia Woolf. 1922 schreef hij dit. Um, en het beschrijft eigenlijk een fabel. Namelijk, de situatie is als volgt. Een man uh, op het platteland gaat met zijn vrouw uh, het bos in. Waarom doen ze dat? Die man die houdt van de, van de vossenjacht en van de natuur, van buiten zijn. Zijn vrouw wil eigenlijk niet. Hij sleept haar met zich mee. En in het bos, als hij uh, uh, haar een vossenburg uh, uh, wil laten zien, um, uh, blijkt dat als hij haar meetrekt en hij omkijkt, zij ineens is veranderd in een vos. In een felrode, kleine, mooie vos. En um, nou zou je natuurlijk kunnen denken, ja zo, zo ken ik er nog wel een paar. Uh, dus er zijn in de literatuur natuurlijk heel veel voorbeelden van deze, van deze truc. Hè, de verwanteling van, van Kafka. Gregor Samsa die in een, in een torre verandert, in een kever. Uh, de metamorfose van Ovidius beschrijven dit soort fabelachtige... Omzettingen. Wat het mooie is van dit boek... is dat het op de een of andere manier aannemelijk lijkt... dat het zo echt is gebeurd. En daar speelt die Garnet ontzettend goed mee. Want wat gebeurt er namelijk? Die, die vrouw, die vrouw die blijft een vos, maar hij blijft ook van haar houden. Hij neemt het vosje in zijn armen. Hij gaat terug naar huis. Hij schiet de honden dood. omdat hij bang, bang is dat hij het vosje achterna gaat zitten. Hij ontslaat het personeel. En hij leeft met die vos verder zoals hij met zijn vrouw leefde. Dus hij geeft haar een kopje thee. En hij doet haar een, een keurig jakje aan. en Een jurkje. Uh, maar die situatie houdt natuurlijk geen stand. Want de vos wordt steeds meer vos. En probeert te ontsnappen. Verschalkt de konijnen. En ontvlucht uiteindelijk uh, de, naar de van de man. En dan, als hij verlaten is... en in zijn leven in tranen gedrenkt... hoort hij blaffen van de Vos. En de Vos neemt hem dan mee naar Vossenburg... waar zij kleintjes heeft gekregen. En die kleintjes, die omarmt hij... het waren als zijn eigen kinderen. Maar hij ziet ook... zijn rivaal, namelijk... Vossenman. meneer Vos... Ja. daar rond de, de, rond de Vossenburg. En dan is dus de vraag... waar gaat dit boek nu eigenlijk over? Gaat dit over een man... die de of het overspel van zijn vrouw eigenlijk niet aankan... en die haar ziet als een vreemde? Gaat het over de nabijheid van mens of dier? Of is dit een verhaal over wat literatuur vermag? Namelijk dat je zelfs iets heel absurds... je vrouw verandert in een vos en je blijft van haar houden met haar leven... tot werkelijkheid maakt. Eigenlijk... Uh, wil ik pleiten voor de laatste optie. Ik vind het een, een, een geweldig, goed geschreven boek. En het is ook vooral zo sterk omdat Garnet die twijfel over wat dat gebeurt, dat wonder... omdat hij daar alsmaar deelgenoot van maakt. Hij zegt ook, ja, ik snap wel dat jullie, dat jullie dit niet kunnen geloven... maar zus en zus en zo, Mooi ging het hoor. toch echt. David Garnet, vrouw of vos, in de vertaling van... Hier, Irwan Droog, die ook een fantastisch nawoord bij dat boek heeft geschreven. Kan het oh, okay. van harte aanraden. Heel ja, goed. Uh, alle informatie, titels enzovoort, enzovoort. Enzovoort. allemaal te vinden op NPO1.9. Nee, sorry. NPO-radio1.nl. Slash Nieuwsweekend. En u kunt natuurlijk ook altijd op de Twitter kijken. onder de hashtag Nieuwsweekend. Het was misschien wel uh, de eerste in, in, in haar of zijn soort. Dat weet ik even niet. HM bracht goedkope en snelle fashion, maar. Uh, de succesformule lijkt uitgewerkt. Haar groeit minder hard, de winst loopt terug... en het merk raakt haar kleding niet meer kwijt. Er gaan verhalen rond dat het bedrijf van gekkigheid niet meer weet... hoe het van die bergen onverkochte kleding af moet komen. En er gaan ook verhalen dat die dan in een verbrandingsoven terechtkomen. We gaan erover praten met Milou van Rosse, modejournalist bij NRC. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, is dat zo, van het dat, van dat verbranden van die kleding? Ik heb, me, ik heb die oven niet gezien, maar ik heb het nee. ook gelezen. Het stond ja. er volgens mij in New York Times. Hè? Dus, ja. uh, maar die, dat was ook een beetje een heerse. Maar er is dus een berg kleding ter waarde van 3,65 miljard euro. Um, ik probeer me een beetje voor te stellen hoeveel ja, dat is. Probeer maar ik, ik me ook voor te stellen. Ik heb geen idee. Enorme het is, bergen. Het, is, het, ja, en het verhaal van de Times is dat uh, de verbrandingsover eigenlijk om de hoek staat. En dat. dat dat gebruikt wordt om zeg maar, de, het hoofdkantoor ja. van elektriciteit te voorzien. Ja. Nou ja, dat Toen dacht ze. ik helemaal, <laughs> wat een verhaal zeg. Het moet toch niet meer gekker worden? Nee. Maar ja, het is natuurlijk al goedkope kleding. En uh, het is heel trendgevoelig. Kleding gaat allemaal heel erg snel. En ja, weet je, je kan het wel afprijzen, maar... Dat heeft geen zin. Als mensen dat dit soort kleding. Maar wat niet is er gebeurd? Ze deed het zo fantastisch. Het was ja. echt een voorloper in van alles en nog wat. Ja, maar het is vaak als, men, als, als een bedrijf als eerste met iets begint. dan kijken anderen daarna en verbeteren. Het is een beetje de remmende voorsprong. Want zij, uh, ja, zij stond natuurlijk bekend als het merk. dat heel snel de nieuwste trends in de winkel had. Maar inmiddels gelden ze binnen dat segment van die fast fashion. als een beetje sloom. Er is bijvoorbeeld. Uh, en uh, er, is, er zijn ook hele nieuwe businessmodellen. Zoals er is een bedrijf dat heet Fashion No. Dat komt uit Los Angeles. En die kunnen binnen twee weken iets nieuws uh, op de site hebben. Dat gaat uitsluitend online. En die hebben gewoon een heel team van mensen. dat alleen maar op Instagram zit te kijken wat mensen aan hebben. En wat, wat, uh, wat veel likes krijgt. Want het maakt ze razendsnel na. Het is een beetje Kim Kardashian-achtige mode. En uh, ja, ik, ik, ik heb geen cijfers. maar ze dus hebben gewoon 12 miljoen volgers op Instagram. Dus er zijn allerlei nieuwe merken die daar ook op inspelen. En uh, sneller en beter. En, uh, Want wat was het basisconcept van de H&M? Is. Is dat een beetje te beschrijven als cultuur namaken en dan zo goedkoop mogelijk neerleggen? Ja, nou, geen cultuur, maar pretter partij. Nou, gedeeltelijk, okay. he. Ze hebben natuurlijk dat soort grote bedrijven kunnen niet alles heel snel uh, maken, want zij moeten natuurlijk ook hun stoffen uh, lang van tevoren bestellen. Maar dat was wel uh, waarmee ze groot zijn geworden. En dan omdat ze natuurlijk toch snel werkten, uh, lagen die dingen dan soms al in de winkel voordat die merken het zelf hadden. Nou, de Sarah uh, doet dat nog iets uh, letterlijker, dat kopiëren. Ik denk dat is ook. Het is natuurlijk breder dan je denkt. Hè. Het is niet alleen van die, van die hele hippe mode. Het is natuurlijk kinderkleding en vrij degelijke damesmode. Ze hebben alles. Maar ze zijn, ja? En het probleem zit ook vooral gewoon in de uh, stenen winkels, zoals dat heet. Want online stijgen ze dan wel. Maar ja, ze openen zo ongelooflijk veel winkels. Als je ook al kijkt in Amsterdam, zitten er geloof ik vijf uh, op een, nou ja, op een uh, 200 meter van elkaar of zo. En waarom dan eigenlijk? Ja. En uh, ja, dat, dat, uh, alle winkels hebben het uh, moeilijk. Ook in het hele hoge segment. Er is natuurlijk een hele beroemde winkel in Amsterdam van Ravenstein. Die gaat nu ook dicht. Ja. Het is, uh, iedereen heeft last van online verkoop. Uh, uh, mensen die van mode houden zijn helemaal ja. niet meer loyaal. Die, kijk, en zodra je natuurlijk met online verkoop... Uh, vroeger was het zo, als je dan iets wilde hebben in je winkel... en het was niet meer in je maat. Nou, dan keek je eens een keer naar wat anders of zo. Maar nu ga je natuurlijk... Kijken waar je het, waar het wel kan vinden. Ja. Nou ja, van, van Ravenstein, je noemt dat nu. Ja. Die zaten natuurlijk helemaal aan de andere kant. Ja. Uh, hè, met uh, Dries van Noten ja. en Anne Beulemeester en Victor en Rolf. Uh, die er meer ja. Maar over de hele linie is het dus echt heel moeilijk nu uh, met. Uh, winkels. Maar het is jammer dat zo'n winkel weggaat. Ja, dat is doodzonde. Dat is vreselijk. Maar ja, uh, de, de, die HM, ja. uh, ik ga er nooit heen. Ja. Is dat echt iets voor jongeren? Toch nee, voornamelijk? Niet. Ja, dat was het wel. Ik ben gisteren nog even gaan kijken. maar... Uh, uh, dat is het niet alleen. Het is niet alleen voor jongeren. Het is ook voor uh, vrouwen van middelbaar leeftijd... en oude mensen en kinderen en uh, gezinsmodus. Ze hebben het wel allemaal. En het is natuurlijk ook niet zo dat je nu een uh, kanon kunt afschieten... in die winkels, want er staan nog steeds rijen voor de kassen. Maar ze hebben 4700 winkels over de hele wereld. Daar zitten dan ook wel... Die, ze hebben natuurlijk ook andere ketens, hè, zoals Kos en nu Arket. Uh, maar het merendeel is echt van die winkels. En ze openen er honderden per jaar. En op een gegeven moment, ja, de, de groei is eruit natuurlijk. Maar het, het, het, het idee... Van van mode als een wegwerpartikel ja. bijna. Dat is toch ook denk ik niet goed in een hele opzichten ja. uh, en dat is wat H&M ons wel uh, gebracht heeft. Ja, zij hebben, zij hebben het. Uh, het komt na. Zij zijn er groot mee geworden. Ik denk, volgens mij had je in Londen wel al een paar ketens uh, die het deden, maar zij zijn daar echt groot mee geworden en ver, en vervolgens zijn ze ingehaald. Dus je zou natuurlijk ho hopen dat. Ja, het is natuurlijk. Ik vind het net zo treurig dat er zo'n berg onverkochte kleding ligt als dat mensen het allemaal hebben gekocht. Het is natuurlijk het is, het is al die productie en al die grond. Het is natuurlijk veel te veel. Het is ook heel vervuilend. Het is vervuilend. Maar ja, er groeien nu wel een hele generatie op met, ja, van mensen die. Die weten niet beter dat, ja. dat kleding goedkoop is. Die weten niet. Want het is natuurlijk de allergoedkoopste in dit uh, spectrum: is Primark. Ja. En uh, nou ja, die, die hebben veel minder winkels. Maar die zetten wel ongeveer een derde om van HM. Die hebben maar 500 winkels. Maar je ziet. Nooit iemand met een uh, heel klein tasje, waar misschien maar één ding in zit. Het is meteen die enorme bergen. Dus kost gewoon, niks? Uh, ja, die kon... kant moeten we toch niet uit? Nou, die kant is... Uh, zi daar zitten we gewoon ja. al. En uh, er zijn ook wel wat andere bewegingen. Um, ik las laatst ergens dat er voorspelling is. Je hebt natuurlijk van die doorverkoopsites... voor mensen die hun uh, designerkleren doorverkopen. En uh, van de week las ik ergens dat de voorspelling is... dat dat misschien wel net zo groot gaat worden als het fast fashion um dus uh, je kan denken, oké, okay, meer mensen die hun kleding heel kort dragen... en dan dumpen, maar in elk geval doen ze er dan nog iemand anders een plezier mee. Ja, maar mee. als je naar een tweedehands winkel gaat met je kleren... dan uh, nemen ze H&M'tjes echt niet aan. Nee, vroeger wel, niet meer. Nee. Maar goed, dus er zijn wel andere bewegingen. En uh, je kan ook zeggen, ook die iets duurdere ketens van H&M doen het ook nog goed. Maar ja, daar staat tegenover Die opmars van Primark. En Sarah doet het natuurlijk in die tekst doet het nog steeds heel goed. Die is nog groter dan H&M. Dus ja, het einde is nog lang niet in zicht. En inderdaad, is gewoon... En H&M uh, kwam hier in 1989. Die mensen die in, uh, dan zijn opgegroeid... die weten niet beter dan dat je voor 100 euro een tas vol kleding koopt. Goed, maar duurzaamheid. Ja. Dat is toch ook wel iets waar we rekening mee kunnen houden. Hoe zit ja. het daar dan mee? Ja, dat is... als, je, als, als je dit bekijkt. Ja, maar dat geldt natuurlijk ook voor de voedselindustrie en van alles. Ja, Er, zijn natuurlijk, nou ja. er is natuurlijk enorm... Er is een groep die heel erg bewust is van, van duurzaamheid. En, uh, maar daar staat tegenover uh, staat die hele grote. Ja. Het, het, het prijsverhaal is het allemaal bepalend, Ja, toch? En het is natuurlijk ook zo dat ik, uh, uh, het schijnt dat jongeren, er uh, was ook iets een cijfer waar ik tegen kwam. Ik kom niet terug, maar dat jongeren uh, gemiddeld in Amerika hun kledingstuk één tot vijf keer dragen. Dus de waarde, er is natuurlijk ook een relatie tussen de kwaliteit en de prijs die je betaalt. En de waarde die je aan iets toekent. En als je, je hoeft ook niet zo na te denken meer. Vroeger was het natuurlijk echt iets, een evenement als je kleding gekocht. Je hoeft er niet meer over na te denken. Dus ik denk dat het heel moeilijk is, als je hiermee bent groot geworden, om het te veranderen. Zijn er natuurlijk wel zo'n designermerken als Gucci en Balenciaga is natuurlijk ook booming. Je hebt aan de andere kant ook jongeren die helemaal krom liggen om een paar sneakers van 700 euro te koop, ja. die ook weer worden gemaakt in China overigens, omdat de vraag zo groot is. En nog hartstikke lelijk zijn ook. Ja, maar ja, goed, dat is een heel ander verhaal. Oh, ja. <laughs> ja. Ja. Nee. Maar de, het, het gekke is, H&M die had ja. natuurlijk ook nog een andere kant. Ja. Af en toe gaven ze echt. Topontwerpers. Ja, doen ze nog steeds. Doen ze dat nog steeds. Ja. Want dan hadden ze fantastische schoenen voor weinig. of een ja. schitterende overhemden of jasjes. Ja. dat je denkt: wauw, is ja. het toch mogelijk? Ja, dat doen ze nog steeds. En dat is, uh, dat doen ze nog steeds. Maar dit is natuurlijk maar een heel, dat is ook een uh, gelimiteerde collectie. Mm -hmm. Uh, dat is een heel leuk initiatief, maar het is natuurlijk, dat is natuurlijk ook, ook marketing uh, ja, voor hun. Maar de, de imagowijze is, imago -wijze. is het, uh, fantastisch, het is, toch? Ja. en het is natuurlijk ook, uh, ook leuk voor die ontwerpers... dat ze er eens een keer een kunnen meedelen. Dus daar is eigenlijk, vind ik, weinig op aan te doen. Nee, zeker. Nee, ja. Maar dat houdt niet het imago rent Die imago zit nu verkeerd. Ja, maar dit, dit ligt twee weken per, per jaar. Of als het goed is, is het binnen drie dagen uitverkocht ja, zelfs. En online en, voornamelijk, En je hebt hè? die 4700 winkels. En, en, natuurlijk, en dat, daar zit een online verkoop nog niet eens bij. Dus het, is, het, is, het gaat om zulke enorme hoeveelheden. En als het dan even tegen zit of je hebt een collectie gemaakt die even niet aanslaat, uh, dan heb je het meteen ook over enorme overschotten. De schaal is... Uh, maar wat ik interessant... toch niet begrijp in ja. het hele verhaal. Uh, je legt uit de hoeveelheid winkels enzovoort. Ja. Hallo, ze zitten daar, daar in Zweden. Dat zijn toch geen idioten die daar zitten? Nee. Die snappen <laughs> dat toch ook wel? Dat je uh, niks hebt aan zeven van die vestigingen op anderhalf. Kilometer van elkaar. Ja, en uh, maar ze hebben er ook niet echt een antwoord op. Uh, de, de, de topman komt niet. Ja, maar dat is toch gewoon reorganiseren? Dat. Ja, toch? Nou ja, ik. Misschien moet je ze bellen, maar. Ik, uh, ja, ze hebben er gewoon niet. Het is, ik, ze hebben er geen antwoord op. Dat is heel gek. Ze hebben natuurlijk wel hele kleinschalige antwoorden. Zoals bijvoorbeeld. Uh, je ziet natuurlijk dat mensen. Waar komen mensen nog wel hun winkel, uh, hun, uh, hun huis voor uit? Dat is om uh, ergens een broodje te gaan eten, een koffie te drinken. Dus nu hebben ze een keten Maar dat is natuurlijk nog heel klein. Hm. Waar ze dan een uh, caféetje in hebben. Maar dat, ja, de rest, de, de HM ja. zelf, is zo groot. Heb je zelf iets van HM? Uh, nee, maar wel van de, van de andere ketens, ja. Nou ja, ja. kost misschien, hè? Ja, ja, dat ja. is wat meer voor de iets, iets oudere, iets rijkere ja. mensen. Ik vind zelf weekday wel leuk, maar ja. inderdaad. Ik ben ook niet, uh, het is ook niet dat ik er principieel niet naartoe nee. ga. Nee. Goed. Maar goed, je hebt gewoon meer aan iets moois waar je wat langer ja. mee doet. Uh, ja. Tenminste, dat vind ik wel. Ja. Dankjewel, Milou van Rossum. Modis voor de NEC Handelsblad. ging dus over H&M met die bergen onverkochte kleding. Ja, daar worden we toch heel erg treurig van. Uh, Zometeen, Frits Bits, met het.